12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de samenwerking met buurlanden als het gaat om incidenten bij kerncentrales. Het onderzoek gaat in eerste instantie alleen over Borselen in Nederland en de Belgische centrales in Doel en Tihange. Directe aanleiding zijn de incidenten in Tihange. De Tweede Kamer wil dat België Tihange sluit, maar België wil de centrale openhouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in Geldermalsen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad laat in een gezamenlijke verklaring weten tegen de komst van een AZC te zijn. Uit gesprekken met inwoners blijkt dat er geen draagvlak is voor opvang, zeggen de politieke partijen volgens Omroep Gelderland. Alleen de lokale D66 is nog voor een AZC binnen de gemeente. In december waren er rellen bij een raadsvergadering in Geldermalsen over de komst van een centrum voor 1500 mensen. De raadzaal werd toen ontruimd. Het marinefregat van Amstel heeft gistermiddag 193 mensen gered... van een zinkend schip op de Middellandse Zee. Het schip met migranten was van Egypte onderweg naar Sicilië... en zond een noodsignaal uit. Volgens Defensie klonk via de radio duidelijk paniek aan boord. Onder de opvarenden waren 40 vrouwen en 16 kinderen. Ze hebben aan boord van het fregat medische verzorging, eten en drinken gekregen. Het Nederlandse fragat vaart in de Middellandse Zee... omdat de marine meedoet aan de Europese grensbewaking van Frontex... Huishoudelijke hulpen werken steeds vaker zwart. Dat blijkt uit onderzoek door pensioenorganisatie PGGM... dat ruim 700.000 cliënten in de zorg en welzijn heeft. Volgens de vakbond FNV heeft de groei te maken... met de bezuinigingen in de huishoudelijke hulp. Schoonmakers krijgen minder uren... en om inkomsten te houden werken ze volgens de vakbond vaker zwart. Het weer verspreid over het land komen er enkele buien voor. En landinwaarts kan het plaatselijk onweren met kans op hagel...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 Van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is uh, ook even gestopt met zachtjes regenen, geloof ik. Jongen, jongen, jongens. hè? Denk wel mijn buiten beneden, dat we je niet weten. Maar goed, wij zitten droog hier in de studio. Goedemiddag, dames en heren. Dit is Zandvoort Lunch op Woensdag. Het is uh, 15 juni vandaag. En Ingrid is er ook. Ja, gezellig. Ja, hè? Ik heb er weer zin in. Ja, het Klinkt net wel een beetje vloed hier, hè? <laughs> en vloed. <laughs> ja, want ja. Ja, die komen vandaag, hè? Ja ja, ja. ja, ja, die komen vandaag. Dus dat wordt heel gezellig. En uh, die hebben weer een mooie prijs te beschikken gesteld. Dus we hebben vandaag weer een mooie actie. Dus als u daarvoor uh, in aanmerking wil komen... Nou, u weet wat je doen moet, hè? Kan nog even hoor, je kunt het nog gauw doen. Misschien loop je dan nog mee in de mail in de loting, je weet het nooit. Uh, dus uh, moet je even doen, hè? de pagina van Eppervloed liken en uh, onze Facebook liken. En dan komt het allemaal goed. Nee, het bericht liken en dan de Facebook pagina liken. Zo ja. was. Ja. En dan kom je misschien wel in aanmerking voor die heerlijke prijs. Was het ook weer? Een diner geloof ik. Een diner voor twee. Ja, zo. Ja, lekker nou, je kunt er goed eten, weet ik. Die weer aan onze neus voorbij gaat. Ja, dat ja, ja, Ingrid, we kunnen nooit eens nee. samen uit eten. <lacht> dat gaat niet lukken. Ik, ik zit toch te wachten op die ondernemer die ons nou eens een keertje... <lacht> <lacht> het is van Hint, hè, zeggen we dan. <lacht> ja, het is van Hint, hè. Dat is het broodje van vorige week. Ja. <lacht> nou, ik kunnen het wel doen. Maar goed, uh, wat gaan we doen? Oh ja, we, nou, wij hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, hè. We hebben gewoon lekker muziek en we hebben... Oe, oe, uh, we hebben natuurlijk ook uh, het regionieuws. We hebben de, onze Lekker in Zandvoort vandaag. Nou, het wordt weer feest. Nou, het wordt gewoon weer feest. En Ingrid is er weer. We hebben weer liedjes van de Sidekick. Ja, heel bijzonder hè. Eentje tenminste. Nou, allebei. Ja. Natuurlijk. Hele mooie keus vandaag hoor. Oh. Ja. Ingrid is altijd de enige van alle sidekicks die altijd drie dagen van tevoren gewoon uh, zegt van nou die worden nou, Dan kan ik me daar tenminste geestelijk op voorbereiden. Ja, dat heb je wel nodig bij. Ik <laughs> ja, moet het tenminste geestelijk op voorbereiden. Goed, maar uh, we gaan gewoon lekker, uh, lekker beginnen. En... Uh, we hebben weer heel veel lekkere muziek. We hebben ook weer een mooie 3-in-1 trouwens vandaag. Ook dat nog. Ja, ja. Maar ah, dat hoort u zo. Ja? Dus we gaan beginnen. Dit be is Mr. Props. Fine as Mass. The whole world knows Her beauty don't impress me Cause her attitude code. Can be classy or trashy No way to be both Either one or the other Are you confident? De voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant. Hoe lacht er genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelfs haast failliet gaat.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 De zakenman wordt er altijd alleen maar slechter van. Maar liever dat, dan dat, dat doet voorzik op van de zakenman wordt er altijd alleen maar slechter van. Maar liever dat, dan dat. Jimmy heeft het nummer. Opgedragen aan zijn uh, toen nog heel kleine zoontje Jimmy de Groot. Maar dat, nu Jim de Groot. De zakenman Is de eenzame fietser uit 1971. Ja. Prachtige plaat overigens. Badoer, was het even zat, ging even een hele andere kant op, maar kwam in dat jaar gewoon weer keihard terug met dit prachtige album. En uh, nog een leuke bekomstigheid te weten is dat de ritmegitaar hier gespeeld werd door Astrid Nijg. Nou, weet u dat ook weer? Zo. 3 in 1. 3 in 1. En die is vandaag van Gilbert O'Sullivan. Gilbert O'Sullivan.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 is mm -hmm. mm -hmm. to the top will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered left standing in the lurch at a church where people say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 Even lekker om dat allemaal terug te horen, deze meneer. Uh, Gilbert O'Sullivan, zo heette hij niet echt. Uh, maar dan weet ik even. Uh, ja, nou, ik zat er wat anders te doen. Ik ben eigenlijk vergeten om dat even te zoeken. Maar dat hoort u dan nog wel even. Uh, in ieder geval, hij nam uh, de artiestenaam aan, uh, artiestenaam aan van een bekend Engels. Uh, componist, dat was Gilbert O'Sullivan, een klassiek componist, wel te verstaan. En die naam nam hij aan en, uh, nou ja, de, het succes kwam. Uh, we kunnen hem natuurlijk allemaal nog herinneren aan zijn eerste optredens. met het liedje Nothing Round. dat hij in een of andere malle tuinbroek en een pet op. achter hem een piano zat. Hij had ook een hele aparte manier van piano spelen, vooral de linkerhand. Die hield hij. Uh, dus rechtop, zeg maar. He, dus Normaal speel je met vijf vingers. Maar hij hield zijn hand gewoon rechtop. En dan speelde hij de laagtonen gewoon met die hand dwars. Dus zo deed hij dat ook. Uh, nou, Later is hij daar vanaf gestapt. Dan heeft hij die kleding aan de kant gegooid. En toen is hij gewoon mooie dingen. Maar de man maakte wel fantastische mooie nummers. Dat wel. En daar hoorde u er drie van. Nothing Rhyme. Zijn eerste grote hit natuurlijk. Daarna het, het prachtige... Alone Again Naturally. Dat uh, in Nederland door Kees van Kooten op een gigantische manier hertaald werd. Uh, met als uh, titel 1948. Uh, er is een versie bekend van Kooten Bee natuurlijk. Maar de hitversie was van Gerard Cox. Prachtige plaat overigens. Uh, en, en als laatste een nummer uh, dat heet Get Down. En dat uh, was wat... Nou ja, nee, nee dat kan ik niet te zeggen recenter. Maar dat was zo een van zijn latere hitjes. Geweldig dus, Gilbert O'Sullivan. En ik, ik, eh, hij heette Ray, dat weet ik nog wel. Raymond of zo. Want achternaam weet ik niet meer. Um, gaan we doen? Oh ja, plaatje draaien. Tuurlijk, we gaan nog even door. Want we hebben nog, het is nog niet helemaal tijd voor het nieuws. Dat komt zo met onze Ingrid, natuurlijk. Maar dat hoort u zo. Ja, dat komt echt wel. Maak je geen zorgen. Het is allemaal goed. Eerst nog even een lekkere plaat. Het heet Over and Over Again. Het is van Nathan Sykes.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 over and over again. So don't ever think I need more. I've got the one to live for. No one else will do. And I'm telling you, just put your heart in my hands. I promise it won't. Nathan Sykes samen met Ariane Grande. Over again. Zo mooi, hè? Over again. Ja, prachtig mooi liedje. Ja, uh, het zal u misschien opgevallen zijn, dames en heren. De laatste tijd een beetje het accent een beetje meer op de wat oudere muziek ligt. Maar ja, ik moet eerlijk zijn. Uh, als ik, als ik die nieuwe platen eh, draai, die, die dan beschikbaar komen, dan vind ik er eigenlijk niet zoveel bij zitten, als ik eerlijk ben. Heel veel klinken hetzelfde. En ja, dan, dan, dan, dan, dan, die, nou, dan gaan we maar lekker op wat meer oude muziek. Maar als er nieuwe, goede nieuwe dingen zijn, dan hoort u dus ze natuurlijk gegarandeerd hier. Hè. Dat snapt u natuurlijk wel. Want we houden het nieuwe niet buiten de deur. Nee, ook het nieuws niet trouwens. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bool. Goedemiddag luisteraars. Op maandag 20 juni aanvang 19.30 kunnen inwoners van de gemeente Zandvoort in de blauwe tram aan het Dloe Davidskaree hun mening geven over de plannen die de gemeente Zandvoort heeft over het Watertorenplein. De gemeente wil van inwoners en ondernemers weten wat zij van de huidige plannen vinden. Hierbij hoopt de gemeente een goed beeld te krijgen over het plan wat de meeste voorkeur heeft. Er zijn drie architectenbureaus die een ontwerpvisie hebben ingediend. De gemeenteraad zal naar verwachting kort na de zomer... een besluit nemen over wie het plan mag uitvoeren. Voor meer informatie kijk op www.zandvoort.nl-projecten. Vanaf vandaag staat het VVV-kantoor van Zandvoort... voor de komende drie maanden als kiosk op de boulevard de Fauvage. Bezoekers kunnen hier terecht voor algemene informatie... over Zandvoort en de omgeving. Informatie over diverse evenementen... en uiteraard voor verschillende symfonieën. De kiosk staat ter hoogte van het strandpaviljoen aan zee nummer 12... en is geopend van maandag tot met vrijdag van 9 tot 5... op zaterdag van 10 tot 5 en op zondag van 11 tot 5. Tijdens de opening van de kiosk aan de boulevard... is het kantoor aan de Bakkenstraat 2B gesloten. We gaan naar de agenda. Het is komend weekend pop-up weekend en er zijn te veel evenementen om allemaal te noemen, dus ik heb er een paar uitgelicht. Vrijdag 17 juni van 7 uur s avonds tot middernacht op het Raadhuisplein in Zandvoort, gemeentehuis Reven met Greven. Vanaf het bordes van het gemeentehuis nemen DJ's het Raadhuisplein over. U kunt hier gratis van genieten. Zaterdag 18 juni van 10 tot 4 aan de Jutters, is er een Jutters kofferbakmarkt XXL op het Gasthuisplein in Zandvoort. De markt die normaal alleen op het Gasthuisplein plaatsvindt... wordt zaterdag uitgebreid naar de Kleine Krocht en de Zwaluweestraat. Er kunnen 75 auto's gefaciliteerd worden. Als je wilt deelnemen aan dit evenement... meld je dan aan via kofferbakmar kofferbakmarktzandvoort@gmail.com. Ook op zaterdag 18 juni om 3 uur s middags tot middernacht... het Glow in the Dark Beach event. Met beachvolleybal en een spetterend festival. De locatie is Strandpaviljoen Storm Boulevard Paulusloot 8 in Zandvoort. ...kunt je vooraf inschrijven bij Fit at the Beach of bij Strandpaviljoen Storm. Zondag 19 juni vanaf drie uur middags bij het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein... ...het midzomernacht speciaal bierfestival. Er zijn 15 verschillende biersoorten die je kunt proeven. Er is een optreden van de band De Dijk met EI en aansluitend kun je lekker barbecueën. Kaartjes voor vijf bieren kosten 10 euro per persoon. Kaartjes voor de barbecue zijn vooraf te bestellen bij het Wapen en kosten 15 euro per persoon. Als je meer informatie wilt over het pop-up weekend en de agenda wilt weten... kijk dan op www.popupzandvoort.nl Zaterdag 18 en zondag 19 juni van 10 tot 6... Cycling Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. Het circuit wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot een groot wielerfestijn. Er is een 24-uurs race waarbij verschillende teams in 24 uur... zoveel mogelijk rondes over het circuit afleggen. Als je dat te veel vindt is het ook mogelijk om deel te nemen aan een 6-uurs race... Er zijn ook veel andere onderdelen, waaronder het elektrische fietsen-event. Bezoekers kunnen gratis elektrische fietsen uitproberen... op een speciaal aangelegen 2,5 kilometer lang testparcours. Zoals ieder jaar wordt er op het circuit geld ingezameld voor een goed deal... en dit jaar is dat Paard Cancer. Zondag 19 mei vanaf 12 uur het Houtfestival aan de Haarlemmerhout in Haarlem. Eh, uh, juni, sorry. De artiesten hebben met elkaar gemeen dat ze van over de hele wereld komen... en een exotische cultuur vertegenwoordigen. In hun eigen land is een podium krijgen vaak problematisch... of zelfs helemaal niet mogelijk. De ambitie van het Houtfestival is om naast de concerten... ook de persoonlijke verhalen van deze artiesten een prominente plek te geven. Voor de kinderen is een speciaal programma. Er is geen tassencontrole, er staan geen hekken en de toegang is gratis. Tot zover het nieuws en de agenda uit de regio. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zien we af en toe de zon, maar vanmiddag is er opnieuw kans op buien met onweer. De wind waait uit het zuidwesten en de temperatuur loopt op naar een graden of 18. Vanavond en de komende nacht daalt de temperatuur naar de 13 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar er zijn ook buien met kans op onweer. De zwakke wind waait uit het zuidwesten en de temperatuur loopt aan de kust op tot een graad of 17. Dit was het weer. Heart and soul Let me tell you, baby, it's called rock and roll They say it's gonna die, but honey, please let's face it Well, they just don't know what's going to replace it Yeah, the ballads the and I've got nothing on Real country music that just drives along Please don't lose it There's uh -huh. rhythm that gets into your heart and soul hey, Let me tell you, baby, it's called rock and roll They say it's gonna die, but honey, please let's face it They just don't know what's going to replace it Alice and Calypso's have got nothing on Music that just along. A A A Jee, Ingrid, dat is oud. Ja. Tjonge, <laughs> jonge, dat is oud zeg. Dit is uh, 1960 denk ik, 61, ja, ja. zoiets. E een van de eerste nummers die hij uh, heeft uitgebracht. Ja. Dus eigenlijk was het een B-kant. Ja. En Radio Luxemburg heeft ervoor gezorgd dat dit uh, nummer eigenlijk... Ja, dat uh, komt er eh, nog aan. Radio Luxemburg, ja. op de 208 meter geloof ik, als ik het zo goed is. heb. <laughs> ja, en wij hadden toen natuurlijk... Uh, dat, oh, dat is zo, weer zo leuk. Dan komen al die oude herinneringen die komen terug. Hè? Dat, dat heb je. Dat, heb jij dat dan ook? Ja, tuurlijk. Ja. Met deze nou, muziek dat, wel. He? Met deze muziek zeker. Ja, dat heb, dat heb ik ook. Ik zat, toen natuurlijk op een, op een, uh, ik zat toen natuurlijk op een internaat en daar mochten wij geen radio luisteren. En wij hadden als ondeugende pubers natuurlijk allemaal... Die, die, die kleine transistorradiotjes, die kwamen toen net in, weet je nog? Die kleine, ja, hele kleine ja, ja, ja. portabeltjes, die, die, die kwamen toen net zo'n beetje. En ik had er ook een, kreeg ik van mijn stiefpap. En uh, dat, was, dat was ontzettend leuk. En we lagen natuurlijk gewoon uh, stiekem naar de radio te luisteren. Ja. S'avonds in bed. En dan luisterde hij naar Radio Luxemburg of Radio Veronica. Maar ja. dat was toen heel moeilijk, want dat was alleen maar middengolf... en dat stoorde allemaal als een idioot. Maar ja, dan hoorde je toch dit soort platen. Ja, en die hoorde goed. je in, in, in Nederland hoorde je die eigenlijk nauwelijks. Dus zo kwamen we via Radio Luxemburg... kwamen we eigenlijk gewoon aan onze hits, zou ik maar zeggen. Ja. ja. Nou, speciaal voor de ouderen onder ons, hè. kan ik ja. maar zeggen. Voor de oudere, ja. oudere luisteraars. Ja, ja. Cliff Richard en uh, <laughs> <laughs> zoals... Uh, Vivian in, in the, the Young Ones. Cliff Richard. En uh, de Shadows natuurlijk. Ja. Hè? ja, dat is geweldig mooi. En uh, het nummer heette Move It. Was het, niet, was het niet de achterkant van Living Doll toen, hè? Uh, nou, volgens mij hadden we iets met, met een gecoverd nummer van. Uh, even kijken, Schoolboy Crush te maken. Oké, okay. nou, we gaan het nazoeken. We gaan het nog even nakijken. Dat willen we natuurlijk dan weer weten. Ja. Goed, Cliff Richard en de Shadows. Het begin van hun. hun uh, legendarische carrière. En uh, ja, hij is heel groot geworden. En hij is nog steeds bezig, Cliff Richard. Ondanks dat hij al dik in de 70 is. Ja. Maar hij doet het nog steeds. Klopt. Ondanks nog een beetje triest in het nieuws, maar daar geloof ik, ja. ik allemaal niks van. Uh, eerst bewijzen. Hè? Eerst bewijzen. Zo is het. En, uh, het is gewoon weer uh, zoiets van: oké, okay, iemand die misschien weer probeert ergens geld los te krijgen of zo. Wacht. Ja. Cliff Richard dus. En de shadows. Uh, Harry Webb heet hij van zijn echte naam. Ja. Hij is in India geboren. Klopt, in 1940. In 1940, ja. hij is al 76. Oud bok. Oud Ja, en onlangs heeft hij nog een reuni-concert gedaan... met de Shadows in Londen. Dat schijnt... Daar heb ik opnamen van gezien. Dat was helemaal te gek, hoor. Ja? Ja, dat is nog maar twee of drie jaar geleden. Dat is helemaal te maf. Te gek voor woorden. Zo mooi. Goed, oké. Nou, muziek, want... Ik zie wat de oude Nederlander. dat kan helemaal niet. Dit is Bowie. En ja, het heet Ashes to Ashes. Do you remember regardless of being? It's such an obvious song. I've heard a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. They've got a message for you. I'm En we zijn uh, superhits. Heeft iemand toch een mooie muziek nagelaten? Helaas niet meer onder ons januari overleden jongsleden. Toch wel uh, jammer hoor. Remember this golden classic... En die gewoon in je geheugen gegrift ge ge ge staat, zou ik maar zeggen. Zo'n lekker bandje. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C F M ja, dan luistert u naar de SCFM. Het leukste, uh, leukste radio station van Zandvoort en omstreken. En uh, wij gaan lekker verder met uh, Ricky Lee Jones. Vorige week draaide ik hem nog van uh, Bruce Willis. Maar dit is weer een andere versie. Under the Boardwalk I'm Ricky Lee Jones That's De band Squeeze. Een band die uh, diverse bestaansperiodes heeft uh, gehad. Onder andere uh, vanaf. Uh, nou, laten we zeggen vanaf uh, 1974 tot 1982. Verder van 1985 tot 1999 en van 2007 tot nu. Oorspronkelijke leden waren Chris Difford, uh, Glen Tilbrook, uh, Jules Holland en Paul Gunn. En, eh, nou, hits waren onder andere... Tempted, en and Up in the Junction, en Cool for Cats. En het nummer wat u, eh, wat u nu van zou hoorde, dat heet From the Cradle to the Grave. Oftewel, Van het Wieg tot de Graf. Nou ja. Het is eh, tijd om eh, ons op te gaan maken voor het NOS-journaal van 1 uur. Doe vandaag maar eens lekker met deodato. Vind je wel lekker? Hm. Ik je niet langer doorheen Dan kun je lekker luisteren. Alzoos zo is en tot aan de andere kant van het nieuws. Straks met Lekker in Zandvoort. En natuurlijk zometeen een heerlijke conferentie. Tot zo.